De eerste ijsbeer op de Noordpool. Toen de dieren nog niet zo lang op aarde waren, vonden ze het heel gewoon dat de zon altijd scheen en dat er overal bomen en bloemen waren. Ze letten er eigenlijk niet eens op. Wel begonnen de dieren op elkaar te letten. Elk dier wilde graag het mooiste van alle dieren zijn. En elk dier was dan ook een groot deel van de dag bezig zichzelf zo mooi mogelijk te maken. Al gauw begonnen ze schoonheidswedstrijden te houden. Soms won de tijger de eerste prijs, dan weer de adelaar en een andere keer het lieve heersbeestje. Maar de meeste eerste prijzen gingen toch naar de berin. De berin was wit, niet spierwit maar wel veel witter dan alle andere witte dieren. Hoewel alle dieren haar heel mooi vonden, waren ze diep in hun hart toch wel jaloers op haar witte vacht. Maar eerlijk is eerlijk, zeiden ze dan, ze verdient de eerste prijs wel. Mevrouw Beer, zeiden ze bij de prijsuitreiking, uw witte vacht is bijna te mooi om waar te zijn... De beerin kreeg zo vaak te horen dat ze mooi was, dat ze heel ijdel werd. Ze waste en poetste haar vacht de hele dag om hem nog witter te maken. En na een poosje won ze alle wedstrijden. Alleen als het regende won een ander dier. Want op regenachtige dagen zei de beerin, ik blijf liever binnen. Alle andere dieren zitten dan onder de modder... En als ze me aanraken, wordt mijn witte vacht vuil. En op zulke dagen won de kikker, of de vuut, de prijs voor het mooiste dier. De berin had vele bewonderaars die de hele dag in de buurt van de grot te vinden waren waarin ze woonden. De meeste van haar bewonderaars waren zeehonden. Als de berin haar grot uitkwam, riepen ze met hun hoge stemmen... Oh, wat is het toch mooi! Na een tijd vond de berin niets belangrijker dan haar witte vacht. Als er ook maar een klein stofje opkwam, werd ze al woedend. Hoe kan ik nu mooi blijven in zo'n land? Riep ze dan. Ik ben eigenlijk nog veel witter, maar het is hier ook zo stoffig. Ik denk dat ik maar naar een ander land ga verhuizen. Als ze dat zei wist ze dat de zeehonden zouden roepen... "Oh, alsjeblieft, blijf bij ons. We kunnen de mooiste van allemaal niet missen. We zullen alles voor je doen als je maar blijft. En ze vond het heerlijk om dat te horen. Al gauw kwamen de dieren overal vandaan... om naar de mooie beerin te kijken. En als ze weer in hun eigen streek terug waren deden ze er van alles aan om op haar te lijken. Maar dat lukte natuurlijk niet, want elk dier had zijn eigen kleur. De een was zwart, een ander bruin of geel en weer een ander gespikkeld, maar niet één van hen was wit. Na een poosje hielden de meeste dieren ermee op zich mooi te maken. Maar nog steeds kwamen er elke dag dieren naar de berin kijken. Sommigen hadden eten meegebracht en bleven dan de hele dag bij de grot. Op een dag was er een familie Nijlpaarden aangekomen. Vader Nijlpaard zei tegen zijn kinderen... ...jullie moeten je best doen om net zo mooi te worden als mevrouw Beer. Al gauw kreeg de Beerin er genoeg van dat iedereen naar haar kwam kijken... Het wordt hier steeds stoffiger met al dat gedoe, zei ze nijdig. Nu denk ik toch echt dat ik ga verhuizen. Na verloop van tijd werden sommige dieren een beetje jaloers, omdat iedereen de berin zo bewonderde. Vooral de valk maakte zich er boos over. Hij was een prachtige vogel, alleen hij was niet wit. De laatste tijd had hij bij de schoonheidswedstrijden steeds de tweede prijs gewonnen. Als de beerin er niet meer was, zou ik zeker de eerste prijs winnen, dacht hij. Op een dag kreeg de valk een idee. Hij ging naar de beerin en zei, ik ben op een van mijn reizen in een prachtig land geweest. Daar zijn de rotsen zo helder als kristal en de aarde is bedekt met een wit tapijt. In dat land is geen stofje te bekennen. Daar blijft uw witte vacht echt wit. En omdat u daar de eerste beer zou zijn, maken ze u misschien wel koningin? Denk je dat ik echt koningin zou kunnen worden? vroeg de beer in. En kennen ze daar geen modder of stof? En zei je dat de rotsen zo helder zijn als kristal? De rotsen zijn zo helder, dat u zich erin kunt spiegelen, zei de valk. Maar dat is geweldig, zei de berin. En als het in dat land regent, zei de valk, vallen er geen druppels water zoals bij ons, maar schoon wit poeder dat heel zacht aanvoelt. ''Kun je me vertellen hoe ik in dat land kan komen?'' vroeg de berin. ''Ik zal aan de walvis vragen of hij u er naartoe wil brengen,'' zei de valk. ''En ik ga mee om de weg te wijzen.'' De volgende dag gingen ze op reis. De valk ging voorop zitten op de kop van de walvis omdat hij de weg wist. De berin nam plaats op de rug van de walvis en de zeehonden, die de berin niet wilde verlaten, moesten genoegen nemen met een plaatsje op zijn staart. Na een paar dagen kwamen ze bij de Noordpool aan, het witte land waar alleen maar ijs en sneeuw ligt. Ziet u dat ik de waarheid heb verteld, zei de valk, er zijn hier nog geen beren en het is hier schoon en wit... En de rotsen zijn zo helder dat ik mezelf erin kan zien, riep de beer in. Ze liep meteen naar een rots en begon zichzelf te bewonderen. Sinds die dag zat ze elke dag bovenop een ijsberg. Ze waste en poetste zich en genoot ervan dat haar vacht steeds witter werd. En de zeehonden vonden dat ze iedere dag mooier werd. De valk vloog terug naar de andere dieren en vertelde dat de berin het goed naar haar zin had in haar nieuwe omgeving. De meeste dieren begonnen zich onmiddellijk weer mooi te maken. Elk dier dacht, nu de berin weg is, win ik misschien wel de eerste prijs bij de volgende schoonheidswedstrijd. En de valk dacht, nu ben ik de mooiste van alle dieren. Maar... De eerste wedstrijd die na het vertrek van de Berin werd gehouden, werd gewonnen door een kleine muis, omdat ze zulke mooie roze pootjes had. En op de Noordpool dacht de Berin, ik ga nooit meer terug naar dat vieze land waar ik vandaan kom. Zo werd de beerin de eerste witte beer op de Noordpool. En omdat de beerin daar leefde tussen sneeuw en ijs, noemden de andere dieren haar ijsbeer.